Goedemiddag dames en heren. Ik ben Lise Paulijn en medewerker van de Kruis met Bank Ondernemingen, of kortweg gezegd de KBO. Ik zou jullie graag vandaag even informeren over wat de KBO is en doet. Deze presentatie zal een tiental minuutjes duren en aan het einde is er mogelijkheid om vragen te stellen. Volgende punten komen zeker aan bod. Wat is de KBO? Doelen van oprichting van de KBO, de eventuele voordelen, taak van de KBO... Welke ondernemingen zitten erin, maar ook welke gegevens kan je terugvinden van deze ondernemingen? De codificatie van de gegevens en kort even het ondernemingsnummer. Wat is de KBO? De KBO is een register met de basisgegevens van ondernemingen en hun de vestingseenheden. Deze gegevens komen uit het register van rechtspersonen, handelsregister, BTW-administratie en de RSZ. De gegevens worden geüpdate door voegde instanties, dit wil zeggen worden gegevens toegevoegd en gewijzigd. De KBO is een interdepartementaal project, wat wil zeggen dat er verschillende instanties aan deelnemen, onder andere de federale overheidsdienst economie, de federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, dienst voor administratieve vereenvoudiging, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financiën en tot slot de federale overheidsdienst sociaal zekerheid. De naam kruispuntbank van ondernemingen Eerst werd er gekozen voor de naam Repertorium van de Rechtspersonen, vervolgens werd dit het, het ondernemingsregister en nu noemt het kruispuntbank van ondernemingen of KBO. De KBO is ontstaan op 1 juli 2003. Waarom is de KBO ontstaan? Allereerst om het handelsregister te kunnen moderniseren, maar ook om procedure om je te vestigen als handelsonderneming te kunnen vernieuwen. Dit werden dus twee vliegen in één klap. Vroeger moest je, als je je wou vestigen als handelsonderneming, eerst langs de griffie van de rechtbank van Koophanden gaan, vervolgens langs de kamers van ambachten en neringen. En nu kan je deze twee procedures doen via één kanaal, wat het dus veel eenvoudiger maakt. Het doel van het ontstaan van de KBO. KBO is in de eerste plaats ontstaan omwille van de administratieve vereenvoudiging en is ontstaan aan de hand van e-government. E-government wil zeggen... Een beroep doen op informatie- en communicatietechnologie, dus ICT, om het administratieve leven van de burger en onderneming eenvoudiger te maken. Het oud systeem was nogal inefficiënt. Er was een dubbele opslag van gegevens mogelijk. Er waren verschillende databanken. Al deze databanken moesten gegevens bijhouden, alles up-to-date houden. Uiteindelijk zat er overal dezelfde dus gegevens in. Er ontstonden ook conflicten met betrekking tot de juistheid van de gegevens. In de databank stond dit en de andere dat. Wat was nu correct? Het dus ook voor dubbel werk. Dien er wijzigingen moeten doorgevoerd worden, moet het in alle databanken aangepast worden. Met het nieuwe systeem is er nu een centraal en eenvormige databank en is alles veel eenvoudiger geworden. Voordelen van deze grote databank Voordelen voor de overheidsdiensten allereerst Er is meer zekerheid over de juistheid van de gegevens. Het spaart ook werk uit, wat ervoor zorgt dat het personeel en middelen gespaard kunnen worden. Deze zijn dus vrij om aan andere activiteiten te werken. Er is ook een betere dienstverlening van de overheid naar de burgers toe. En er is, de overheid kan zich gaan concentreren op haar kerntaken, wat ze eigenlijk echt moet doen, wat belangrijk is. Ook zijn er voordelen voor de ondernemingen natuurlijk. De ondernemingen moeten de gegevens maar één keer doorgeven, wat gaan heel wat tijd uitspaart. Het identificatienummer, dus een ondernemingsnummer, is voldoende, zodat dat andere instanties aan de gegevens kunnen. De overheid en andere instanties zoeken dus zelf de nodige informatie als ze het nummer hebben. Er zijn minder administratieve lasten en er is een efficiëntere en transparantere relatie burger-overheid. Taak van de KBO bestaat erin om na te gaan of er al een nummer is, een ondernemingsnummer. Indien het niet het geval is, wordt er een uniek ondernemingsnummer toegekend en worden gegevens ingevuld in de databank. Indien het wel het geval is, worden eventueel gegevens gewijzigd in de databank en de KBO moet tot slot ook de gegevens die bij dit ondernemingsnummer doorgeven, horen doorgeven aan de uh, instanties die erom vragen. Welke ondernemingen worden er nu precies opgenomen in de KBO? Rechtspersonen die opgericht zijn naar Belgisch recht komen erin, maar ook rechtspersonen die naar buitenlands of internationaal recht opgericht zijn en die een zetel hebben in België, of ondernemingen die in, in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting in België verblijven, hebben ook een inschrijving nodig. Maar ook vind je er iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die het zij in handels- of ambachtsonderneming voert, het zij als werkgever aan sociale zekerheid onderworpen is, Het zij aan een belasting over toevoegde waarde of kortweg btw onderworpen is, Het zij als zelfstandige en intellectueel of vrij dienstverlenend beroep uitoefent. Maar, welke gegevens over die ondernemingen zitten er nu precies in de KBO? Allereerst vind je er de benaming, de maatschappelijke naam van de onderneming, maar ook de commerciële naam en eventueel een afkorting. Ook het adres de natuurlijke persoon is het meestal de woonplaats, rechtspersoon te zetel. De rechtsvorm is de BVBA en NV VZW. De rechtstoestand, rechtstoestand wil zeggen. De rechtstoestand dat wil zeggen, uh, is er een normale toestand, is er een faillissement gebeurd, afsluiting van een faillissement, fusies en dergelijke zaken meer. Ook de activiteiten van de onderneming kan je er natuurlijk in terugvinden. Deze activiteiten worden opgesomd aan de hand van een NASIB code. Dit is een universele code, dus iedereen weet wat ze inhoudt. En elke activiteit geeft zo zijn unieke code. De hoedanigheden, dit zijn vergunningen en inschrijvingen waarmee de verschillende besturen verantwoordelijk voor zijn. Maar enkel deze die nuttig zijn voor andere besturen en die nuttig zijn voor het grote publiek komen in deze databank. Ver vind je er financiële gegevens. Het gaat dan over begin en eind van het boekjaar, maand van algemene vergadering, bankrekeningnummers, balansgegevens. Er zijn ook links met vastingseenheden en andere ondernemingen. Dus links tussen die ondernemingen waar ze mee samenwerken, fusies, overnames, splitsingen kan ook. Links naar publicaties in het Belgisch Staatsblad en links naar de balansgegevens. Kan je ook terugvinden. Codificatie van gegevens. Deze gegevens worden veelal aan de hand van codes opgenomen. Er zijn verschillende soorten codes naar gelang de gegevenselementen die ze moeten weergeven. De codes zijn flexibel, zorgen voor een makkelijke communicatie en hebben ook een betekenisvolle omschrijving in de verschillende talen. Dus in de taal van de gebruiker het is het eenvoudig om ze terug te vinden en indien je de code niet kent is er nog altijd een omschrijving in je eigen taal. De belangrijkste codetabellen zijn deze voor de rechtsvormen, deze voor de rechtstoestanden, functies, toelatingen, de activiteitscodes, dus de naastsebel zoals eerder vermeld, algemene codes, landcodes, postcodes en straatcodes. Even kort toelichting over het ondernemingsnummer, dit is dus het nummer die ook door de KBO toegepast, to, toegepast wordt en doorgegeven wordt. Het is een uniek nummer, vergelijkbaar met het Rijksregisternummer, het is geen volledig nieuw nummer, het is een BTW-nummer die vervormd wordt, komt gewoon een nulletje voor, wat ervoor zorgt dat er minder administratieve last is, moet slechts één nulletje toevoegen. Het vervangt het Handelsregisternummer, het Rechtspersoonnummer, het BTW-nummer, maar let op, het RSZ-werkgeversnummer blijft apart, het zit nog niet bij het ondernemingsnummer, wie weet komt dit ooit nog. Alvast bedankt voor jullie aandacht. Jullie kunnen straks nog een drankje en een hapje nutten. Indien er nog vragen zijn, sta ik altijd voor jullie klaar. Bedankt.